Citydijkers met het NOS Journaal. In een berggebied in Georgië worden in totaal 25 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Gisteren was daar een aardverschuiving, gevolgd door een modderstroom. 13 mensen kwamen door die verschuivingen om. De vermiste Nederlanders zouden twee kinderen zijn die in het berggebied aan het wandelen waren. Reddingswerkers zijn nog steeds naar hen op zoek. In Slovenië zijn vijf Nederlanders vermist na noodweer. Vanwege de zware regenval moesten gisteren ook al bijna 500 Nederlanders van campings in Slovenië worden geëvacueerd. In Saoedi-Arabië zijn zo'n 30 landen begonnen met gesprekken over de oorlog in Oekraïne. De Top in Jeddah is een initiatief van Oekraïne, bedoeld om wereldwijd meer steun te krijgen. Nu is het land namelijk nog erg afhankelijk van westerse bondgenoten... Maar met diplomatieke gesprekken wil Oekraïne proberen om meer landen te overtuigen van het plan om de oorlog te beëindigen. Daarin staat bijvoorbeeld dat Rusland geannexeerde gebieden aan Oekraïne terug moet geven. Rusland is niet uitgenodigd voor de top in Saoedi-Arabië. De Zuid-Koreaanse premier zegt dat er genoeg steun is om het internationale scouting-evenement in het land door te laten gaan. Ondanks de extreme hitte. De internationale scoutingorganisatie had opgeroepen om het evenement vroegtijdig te beëindigen. Maar volgens Zuid-Korea zijn er nu voldoende maatregelen genomen om het alsnog door te laten gaan. In Zuid-Duitsland moesten sneeuwploegen midden in de zomer uitrukken in de stad Reutlingen. Een langzaam overtrekkende hagelbui had daar het stadcentrum gisteren veranderd in een winterlandschap. Op sommige plekken viel 30 centimeter. Er raakte niemand gewond. Maar wel raakten mensen ingesneeuwd door de opgehoopte hagelstenen. Automobilisten kwamen ook de weg even niet meer op. Het weer, op veel plekken hier regen, soms ook met onweer. Het is een graad of 20, maar in de regen kan het ook nog wat frisser zijn. Morgen ook grijs en regenachtig, het wordt dan zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De derde uur van Stamford op zaterdag begonnen we met een lekkere single uit de jaren 80. Je The de Three Degrees en de Heaven I Need. Altijd leuk. En dan is het been met uh, vinyl. Je kan het niet laten, hè? Je kan het niet laten. Nee, het is wel leuk, het uh, ja, ja, ja, spelen. joh, ja, ja. de Heaven I Need van The Three ja, ja, ja. uit 1985, uh, Benno. Leuk. Leuk, toch? Ja, zeker. Zeker, nou, derde uur, wat gaan we daar nu allemaal doen? Nou, we gaan uh, straks eens bellen om um, uh, kwart over met Rendolovsen in Studio BVW. om eens even te kijken hoe, uh, of de Red Bull-trucks er nog staan, want... Uh, ja, hij wil er wel uh, eentje de zaak hebben. Ja, dat denk ik ook wel. M nou, de inhoud. geen trucks, maar de inhoud dan. <laughs> ja. <laughs> yeah. <laughs> Uh, zo'n kleine raceautootje. Dat ja, wel nou, zo'n zo Formule 1 auto. Ja, daarom. Ja. En, uh, dus daar gaan we mee praten. We hebben natuurlijk het, het beest van de week. En we hebben nog andere nieuws. Zoals deze. Dat de Mango's Beach Bar die heeft een uurtje geleden op Facebook een bericht geplaatst. Dat, uh, dat er morgen gewoon droog gedanst kan worden. Ook al giet het van de regen. Ze hebben een, een doek gespannen tussen een zootje palen. En uh, je kan dus lekker onder een zeildoek dansen. Je hoeft... Uh, uh, je, ja, op die manier. Ja, ik denk een beetje te snel dan dat ik praat. Um, dus wat wel weer het ook is. Het gaat gewoon lekker door. Zeker. We hebben het over Stanford Alive. Ja, precies. Morgenmiddag op het strand. En de hele avond door natuurlijk. Ja, uh, lekkere duur. dansbare muziek. Zo is dat. En, je nou, kan. en gratis natuurlijk. Zeker. Nou ja, heel veel gratis. Vanavond ook Harry Slinger. Ja, maar, Op het werk. Gasthuisplein Drukwerk. Gaan we maar gezellig even genieten daar inderdaad van de oude hits van uh, drukwerk, waaronder je loog tegen mij. Ja, dat zal vast wel langskomen en uh, ik zit ondertussen even te kijken wat uh, Buienraar daar doet. Want uh, het is nu droog in Zandvoort, uh, maar blijft het ook zo? Uh, want het was, uh, oh nee, het is een klein gaatje. Het is uh, vanavond, nou ja, ik denk dat het een klein buitje is. Het is wel een enorme... Uh... Regen, regenbuien over het land. Oh jee, oh jee. Maar Er zitten allemaal gaten in, waardoor het uh, toch een aantal uren uh, gewoon droog kan zijn. Zeker, lekker genieten vanavond op het gastesplein van uh, Harry Slinger. Oftewel de band Drukwerk. En uh, we gaan een uh, nieuwe single draaien. Ja, een beetje RB uit Amerika hebben we gevonden. Hier is uh, de nieuwe single van Carl Weathers: And That's Love Calling. And lost and found But get under them, and then he ease away. Will I watch the change your style from a playboy to a child? The little lovings like new toys. Pockets in her weight She got a lot of grief, you see Only cared that she was free Pretending to love But it was a genuine fate Yeah, well, I watched him change her ways She was totally amazed I he loved her with such ease But the life was summer free And I love calling In a way that you can fake it Kijk weet het eigenlijk wel zeker, Benno ja. onze de luisteraars, uh, kunnen we heel blij maken met uh, dit soort muziek. Oh. Een beetje RB uit uh, Amerika hoor, de Call Weathers. En that's what Love Calling en Nieuws zingen. Hou hem in de gaten uit zo... R&B, dat staat voor Rob en Benno muziek. Rob en Benno muziek. Rhythm and Blues. Zeg, ik heb een klein nieuwtje. Ken je dat biertje zilte zucht? Nee. Is dat lekker? Nou, dat weet ik niet. Maar ze omschrijven het zelf als een licht doordrinkbaar blond bovengistend speciaal bier. En het wordt gemaakt in uh, Egmond aan Den Hoef... in onze eigen provincie Noord-Holland. Weet je wat ze daar doen, hè? Paals zitten. Zitten ja, dat de is de ieder jaar daar uh, oh. in Egmond aan de Hoef. Het is al heel oud dat ze dat deden. Een grote dorpsfeest in Egmond aan de Hoef. Het lijkt me zo Zit, uh, saai om Paul, naar te kijken. paal zitten ja. Uren achter elkaar gaat dat door. Ja. Nou, we gaan niet naar Egmond aan de Hoef. We gaan nee. zo dadelijk naar uh, Beverwijk. Studio Beverwijk. Is wel die kant op trouw. Ja, daarom. Siltorsugt.nl Ja, oké. Okay. <laughs> krijgen we een nadeusje van Madonna. kijk of uh, mijn collega Benna Peug een beetje gek kunnen maken. Oh, uh, oh ja, oh nee, dat doet hij weer. <laughs> nou hier is je weer meer, Ja, inderdaad. McDonald's. weer Race Radio, weer Report. Report. weer En zo is het. We gaan weer naar studio B Beverwijk. Ja. Rendel Lassen. Goedemiddag, Rendel. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ik heb gezien dat je een of andere mummy uh, liet zingen. Dat is helemaal goed, zeggen tegenwoordig. tegenwoordig. mummy. Mummy. ja. Get into the groove. Ja. Zeg, zeg Rendel. Kan jij nog met de auto bij de zaak komen? Want ik heb begrepen dat Red Bull heel Beverwijk heeft volgeparkeerd. Is dat zo? Ja. Zullen we maar een hand ja, maar, ja. Een paar Formule 1-auto's nee, bij jou in de buurt, Rendel. Ja, oh, dat is, dan is puin ook waarschijnlijk. Ja, nee. Okay. Nou, gezellig. Ze staan allemaal bij uh, buco Bij Bucco, heel en, veilig. Heel daar veilig. in Beverwijk. Uh, dus okay. Ja, dat is wel meer, uh, wat noordelijker. Uh, ja, precies. Het uh, is dus aan ja. de andere kant ja. van Beverwijk. Zonder de rook van, van Tata Steel. Nou, ja, precies. Ja. En, ja, ja, ja, ja. Zeg, Renno. voor mij gedaan, hoor. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Um, volgend jaar geen Formule 2, geen Formule 3 in het voorprogramma van de Nederlandse Grand Prix. Um, dus, dus? Dus? Jij schreef... Bel mij maar. Ja. Bel mij maar. Ja, want... Ja, waarom niet? Moet het het luisteren? Als het publiek vermaakt moet worden, heb ik wel een paar leuke historische auto's om, om de boel te vermaken. hoor Dan, ja, ja, we ja, daar, ja. Uh, dan kunnen we daar gewoon, uh, als we mogen, gewoon 55, 60 auto's aan de stad gooien. Van de, de Young 20%, Touring... 20,5 eentjes, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja. En dat allemaal van de Young Touring Car Challenge. Uh... Ja, van onze Combo RTC, de Young Touring Car Challenge. Dat is natuurlijk allemaal auto's uh, van daar gebouwd voor 90. En daar hebben we natuurlijk, nou het weet je, heel speciale auto's rijden. Ja. Ja, en als we dan een beetje lawaai wil hebben in plaats van die koffiemotors die tegenwoordig rijden, heb ik wel een paar <hijen> ook hard hard. Dus, uh, <hijen> dat is vinden. Dus uh, ja, ik zeg: uh, Sam, ze mogen me wel? <hijen> ja, ja, ja. ja. Ja, wat leuk. Ja, en, nou, het publiek uh, van maken. en jouw volgers op Facebook, die, uh, nou, die zijn het er... Uh, ik zie hier ja in uh, hoofdletters. En uh, je, je hebt wel vrienden meegemaakt. Uh, ja, en... nou, nou, dat, is, dat is alleen maar goed. Ja, maar een hoop van die volgers kennen de klasse. En die weten wat voor leuk stadveld we altijd hebben. Ja. En dat we daar ook uiteindelijk ook gewoon uh, helemaal los mee kunnen gaan. Dus uh, ja, uh, als ze vermaakt willen worden, als Zandvoort vermaakt willen worden... zou ik zeggen, uh, doe een belletje. Ja, <laughs> ja precies. precies. Moeten ze ons niet om 8 uur laten rijden. Want er is nog niemand. Maar nee. uh, dan zeg ik wel van jongens, dan komen we niet. Ja, maar ja. Uh, ja, weet je. Dat is al wel ingevuld geworden door een van de vier klassen. het is natuurlijk echt helemaal vier evenement, dit, vier evenement, dat. Dus er ja, ja. uh, zou wel wat van gaan komen. Maar ja, ik vind het apart. Want ik vind eigenlijk wel de Formule 2 en Formule 3 horen in ja. het programma van de Formule 1. Dat hoort daar gewoon thuis. Ah, ja, waarom zouden ze dat uh, gestart heb, hebben? Geen idee? Ik heb geen idee. nee. Nee, nee. Geen idee, want dat is in feite ook gewoon uh, zeker, zeker ge uh, de Formule 2 GP2 is Een prachtige klasse. We zijn ja. allemaal jonge wolven. Uh, ja. Daar is elk gasprietje een gaatje, dus er gebeurt <lacht> nog wel een keer wat. Ja, dan heb ik zoiets van uh, ga maar door. Maar ja. ik heb ik, ik heb geen idee wat de gedachtegang hierachter is. Ik uh, kan me niet. Met, uh, het lijkt niet dat het met geld te maken heeft, maar nee. je weet het nooit. Uh, Wordt zo'n evenement ook niet uh, behoorlijk uitgehold hiermee? Ja, vind ik wel. Weet je ik vind de eerste, uh, je ja, eerste taak is het, uh, voor, zeker voor de bedragen die worden gevraagd uh, voor kaartjes, om het publiek gewoon de hele dag te vermaken. Ja. Uh, dat doe je niet met een paar uh, jongens die met een parachute komen landen of een motorrijder die er op z'n achterhiel uh, heen en weer gaat. Nee, dat niet. doe je gewoon door een mooie race neer te zetten. Ja, ja. En uh, als ik kijk hoeveel tijd ze voor zo'n Prix hebben aan uh, wat ze in feite van s'morgens tot, tot en met die campbrie in drie uur, wat ze in feite zitten te verklooien, denk ik jongens, entertain voor die vier. 500 euro die die mensen aan een kaartje ja. entertain die mensen gewoon ja. en maken gewoon uh, een grote comedy show van en zorgen dat er gewoon mooie reacties in staan ja. ja dat is een hele andere gedachtegoed bij de Formule 1 en bij de VIA. En kennelijk, uh, ja, pikken die dat ook nog steeds. Maar, ja. uh, kijk, de Porsche Cup is natuurlijk prachtig. Dat zijn natuurlijk ook een steltje uh, ja, zeg maar, mensen zonder hersens die daar rijden. <lacht> en dat is natuurlijk een prachtige race-serie. Maar ik vond dat van Formule 3 en GP2 zijn zeker, zijn zeker we ook. En dan denk ik van, ja jongens, dat mag daar gewoon niet ontbreken. Nee, nee, nee, nee. Ja, nou nee ik niet, als je dan zeggen, ja, we hebben te weinig plaats... ...voor dat soort dingen ook op het pelk neer te zitten... ...nou, voor mij op het steeds aan de andere kant van zand wordt. Ja. Op een verkeerd terreintje. Maar, uh, ja, joh, dat hoort er wel een beetje bij, vind ik. Dus, uh, ja Het is echt zonde dat de, dat, de, dat de, weggaat. Misschien komen ze met een hele mooie oplossing. Misschien komt er daar zie je dat we allemaal zeggen... Wauw, wauw wat, wat denken we? We hebben altijd nog de Formule... De, de, die die witkar die rondrijden, was ook maar racen. Dat kan ook nog, hè? Die, die elektrische Formule-auto. Oh, ja, ja, ja, ja. Of we krijgen de indy natuurlijk hier. Nou dan, uh, daar denk ik niet, want dat is meer spektakel tijdens het racen dan de Formule 1. Dus niet... <tie> dan, <tie> dan hebben we echt een probleem. <tie> nee, nee, nee, uh, nee ik denk dat, dat, dat de Formule 1 dat weer niet goed vindt. Er moeten we ook een klasse zijn die natuurlijk wel veel veel minder is. Maar ja, even heel eerlijk, even om een reclame te maken. Als wij met het ITCC komen, dan uh, denk ik dat wij spectaculairer zijn dan de Formule 1. Hoor. <tie> In ieder geval meer lawaai maken, dat maar, absoluut. Voor de mensen die uh, ITCC uh, aan het werk willen zien... Dat is uh, volgende week, dacht ik, hè? Aarzel. Ja, Assen hebben we onze vier eten racecard-challenge rijden... tijdens de Jackson Racing Days. En dan in september zitten we met, uh, met de ITC, zitten we weer op Assen tijdens de uh, GP Classic natuurlijk daar. Nou, kijk, dat is en, twee dan, keer dan is Assen. Daar, het grote historische evenement. We gaan twee keer Assen achter elkaar doen. Ja, dat is dichtbij ja. voor me dit ja, keer. Ja, ja, lekker. Het is ja. een hoop racen. Ja, eh. hoop reizen. Ja, maar daarna gaan we weer naar Dijon. Dus dan zijn we weer ver weg. Oh, ja, ja, ja. ja. Uh, we, we reizen toch wel door Europa heen, hoor. Dat gaat wel door. zeg, Rendel, uh, vandaag uh, in, bij de collega's van Goedemorgen Zandvoort... Uh, en René Lammers voor het behalen ja. van de VIA Europees Kampioenschap in de OK. K-klassen, ok, ja, ok-klassen. Ok uh, kan je even uitleggen wat het is, die, die uh, ok klasse of die ok klasse Nou, dat is ook, ook weer een van de klassen. Ze hebben diverse klassen he, in, in verschillende gradaties. Hoogte, leeftijd, categorieën in die karting. Uh, ja. En die ok OK-klasse is wel een van de hogere klassen al. Volgens mij niet de hoogste. Er zit nog één klasse daarboven. Uh, maar wel, als je daar, wat uh, René heeft gedaan, Europees kampioen wordt... Maar geloof me, dat jongetje heeft talent. Ja. En uh, dat is echt geen makkelijke serie, daar zitten, uh, we hebben het wel eens over uh, honderdste en tiende in de Formule 1, daar gaat het om duizendste, uh, qua tijden. Zo. En uh, de, ja, gewoon, nee, gewoon, ja, gewoon super, gewoon super. Ja. Voor, uh, nu, nu al meer talent dan zijn vader. Dus dat gaat helemaal goed, joh. <lacht> nee, gaat op. Nee, ja, ik heb echt zoiets van. Uh, ja, uh, ik denk niet dat Jan zo bezig is als uh, in feite gewoon Jos met uh, Max is bezig geweest. Nee. Uh, de, hier wordt de jongen er wat meer losgelaten. Maar uh, dit is wel. Uh, dit scha schaal ik wel heel hoog in hoor, wat hier gebeurd is. Het is niet dat je zegt van nou, het is eventjes. Hij uh, uh, even een kampioenschapje geworden. Nee, uh, hier ben je een serieuze grote. Ja. En uh, nou ja, ik hoop alleen maar dat daar gewoon ook genoeg sponsoring binnen en dat soort dingen om die jongen verder te uh, begeleiden. Maar uh, ik denk dat het naamtje geval is. En uh, dat er al uh, vanuit de hogere regio naar zijn jongen gekeken gaat worden. Absoluut. Ja, okay. zeker. Maar dat is wel een beetje de bedoeling, nou uh, tegenwoordig, ja, natuurlijk. Nee, ja, ja, moet wel. Je moet, je moet natuurlijk heel veel geld meenemen. En. Uh, ja, We weten, Jan heeft altijd wel. De, de geld heeft. Hij gaat ook heel vaak geen geld meer, zeg maar. Dus ik denk niet dat hij miljoenen miljoen op de bank heeft staan. om zijn jongens zijn carrière helemaal uh, te kunnen bekostigen. Dus er moeten gewoon even sponsors in gaan komen. Ja. Dus ik zeg ja, de plaatselijke bakker in Zandvoort, joh. Ja. Nou, uh, stap <lacht> Het zal de, de plaatselijke Albert Heijn wel moeten worden. Ja, uh, dan dan is worden. Nee, is meer voor mij, maar ja. ik, ik hoop gewoon dat die jongen. Want, uh, uh, wat ik al gehoord heb van de echte kennis. Uh, die in de kartsport zit. Ik had uh, van de week even een paar. Uh, in de winkel. Oké. Okay. En uh, ah, die zeggen wel, de, de, de jongetje heeft gewoon heel veel talent. Ja, en, maar er zijn natuurlijk meer hè, die uiteindelijk er toch niet geworden zijn, ja, uh, ja. die het talent hebben en uh, de, toch toch niet komen waar je moet komen. We kunnen het ook tientallen van opnoemen, maar je moet ook geluk en, hebben, hè? Je, je moet ook een beetje geluk hebben. Ja, uh, ja kijk met een naam als Lammers en een, uh, een papa die het toch ook wel allemaal gewonnen heeft uh, als vader. Ja. ja dan, dan weet je, in, elke generatie van allemaal uh, uh, papas. We hebben ook een patres. Je hebt uh, uh, Piquet, uh, Je hebt allemaal van dat soort jongens. Uh, die allemaal een beetje aan het kijken zijn. Uh, dezelfde generatie van die oude coureurs. Die lopen een hoop van die jongen. lui. Zitten op, op de squeeze. Allees natuurlijk in Japan uh, diverse plekken. Ja, we hebben papa Strol nog uh, ja, natuurlijk. Papa Strol natuurlijk. Ja, nou, ze, papa Strol nou uh, Ja, papa Strol. wie heeft wel een centje zullen we zeggen. <lacht> Zeker weten. Dus uh, die, die kleine Strol die hoeft ze dus niet zo heel veel zorgen te maken. <lacht> uh, nee, maar ik heb wel zoiets van. Uh, er zijn op dan best een generatie van uh, zonen, van coureurs. Uh, ook oud Die uh, Christensen bijvoorbeeld. Die is natuurlijk ook Tom Christensen. Uh, ook bezig. Ja, dat zeg ik wel. Dat zijn wel de nieuwe generatie rijders. Dat ja. moet je wel zien. Kijk, ook een max moet op een gegeven moment een krijgen. Dat ja. Dat moet je wel ja. zien. Uh, nog even over René Lammers. Uh, vanochtend werd gezegd dat uh, René uh, vanaf de kart naar de Formule 4 gaat. Um, ja. Ik had er eigenlijk ook nog nooit van gehoord. Formule 4. Maar, uh... Nee, de Formule 4 is de oude Formule Ford. Zo moet je zien. Oh, oké. Okay, wel oh, wat Heel ja, ja. makkelijk autootje. Nee? Heel veel een heel goed team om je heen krijgen, want er zit, je kan zo'n Formule 4 echt mega afstellen. En uh, daar leren ze echt gewoon de techniek van een Formule auto. Ja. Uh, ik vind het een waanzinnig mooie klasse. Echt een waanzinnig mooie klasse. Okay. En uh, uh, dat is eigenlijk wel gewoon... toch wel high-tech autosport in het klein. Okay. Uh, het is niet meer zo'n formule fort waar iedereen in kon rijden en we gaan er over. voor. En als ja. je uh, een beetje dat er even aan. Uh, de, daar gaat toch uh, heel veel... met engineers, data... wat je natuurlijk later in de hoge regionen... Uh, toch wel nodig hebt, leer je daar gewoon heel erg omgaan. Ja, ja, ja. Uh, ik heb geen idee, geen idee of ze al een team hebben gevonden. er zitten een paar hele goede teams in. Ja. Je hebt ook verschillende kampioenschappen in. Hè. Je hebt, regionale kampioenschappen in, hè. Je hebt regionale kampioenschappen in Spanje. Italië, Duitsland geloof ik. Uh, en die gaan ook wel de, dan, uh, door Europa heen. Je hebt in Denemarken bijvoorbeeld... ...waar al vanaf 15 jaar geloof ik gereden mag worden. Gereden, mag worden doe he? doe dus um, uh, het zijn allemaal regionale kampioenschappen... ...die wel door Europa gaan. Dus ze leren ook gelijk de circuits kennen. Dus dat is wel heel erg mooi. Ja. Uh, dus, uh, want we krijgen volgens mij in oktober, krijgen oktober... ...het Spaanse Formule 4 kampioenschap... ...komt naar Zandvoort toe. Oké. Okay. Dus, um, daar zeg ik wel van, hele mooie opstapklassen. En vanuit de karting geen slechte zet, absoluut niet. Ik zat eigenlijk de naam die vanochtend door mijn hoofd ging was Frits Amersfoort, Ik denk, de Hollanders bij de Hollanders. Ja, nee, maar Frits zit in die kleed gegeven, die zit gelijk wel eens een stapje hoger. Ja, ja. formule 3 toch? Ja, formule 3. Dus die heeft toch wel even een stapje hoger. Uh, nee, Frits, uh, Frits, ja, de volgende stap zullen we wel zeggen. Ja, dat wou ik zeggen. Stap. Ja, ja, ja. Ik bedoel, ja. Uh, Verstappen zat het slotte ook bij uh, Frits van hoort. Uh, ja, nou ja, die heeft het daar uh, absoluut geleerd. Ja, en, ja, ja. Uh, Het was gewoon een heel goed team. En ja. uh, dus uh, Frits is, uh, iedereen die, die ziet zit wel eens in denk je, nou, het zal wel. Maar het, uh, dat is echt een hele clevere man. Ja, ja, uh, ja. MP Motorsport een een natuurlijk, hè? Ja, ja, ja, ja. Een hele clevere man. En die heeft uh, al zoveel talenten opgeleid. Ja. Dus ja, laat die maar lekker schuiven. Precies. En, uh, of uh, MP Motorsport. Motorsport ook heel erg goed, absoluut. Ja, ja. ja nou ja, misschien. Heel erg eerlijk, uh, ik heb ook begrepen dat, uh, dat uh, Max natuurlijk met eigen race team wil gaan komen. Nou, daar wil ik net over beginnen. Ja, en misschien uh, ook wel dat hij, uh, dat, dat staat voor 2024, 2025 op de kalender. Uh, en misschien gaat hij ook weer in de Formuleklassen wat doen. Uh, nou ja, dan, die, die, als je, iemand moet how kan meenemen is die het wel natuurlijk. Ja. Maar waarom gaat uh, GT3? Hè, begreep ik GT3, wat, Ja. ja wat, wat is dat voor een klasse? Ja, toerwagenklasse met uh, dikke auto's. eh, oh. uh, Heel dikke auto's. Heel heel uh, dikke auto's. Heel dikke auto's. <laughs> heel auto's. Vergeleken ja. met de uh, NASCAR of zo, waar Blake nee, nee, Muller nee, nu nee, rijdt. Nee, het zijn Lambos, het zijn Porsches, het zijn allemaal dat soort wagens. Ja dus ja. Het, uh, dikke dikke auto's en uh, uh, heel mooi kampioenschap. Uh, ik noem het wel een beetje voor de hm, uh, mensen met iets te veel geld, zullen we maar zeggen. Oh, Oké. Okay. Er natuurlijk heel veel amateurs mee, maar ook heel, uh, tegenwoordig steeds meer professionele jongens. Oh. En vergis je niet natuurlijk dat uh, buiten de Formule 1, uh, uh, in principe, Max heeft natuurlijk al een beetje zijn eigen speelparadijs met een hoop Porsche's, waar ze regelmatig met vrienden op het circuit rijden. Oh, ja? oh. Dus ik denk ook een beetje dat het daaruit is onder, door, door ontstaan. En, oh, ja. uh, dus die, die huurt dan met vrienden een circuit af en dan, dan gaan ze gewoon lekker met een de de Porsche GT3's rijden en dat soort dingen. Ja, als je dat dan gewoon al doet, dan... Nee, ligt je hart er natuurlijk ook wel een beetje. En ja, dat is, en dan is een team, team die kant op natuurlijk heel snel geboren. Of ja, dat hij ja. daarop gaat pakken of dat hij een ander team overneemt of het, het helemaal zelf gaat doen. Ik heb geen idee, maar hmm. dat, uh, dat zal de toekomst wel brengen, denk ik. Ja, ja, ja, ja. Nou, is dus, ik denk wel dat iets met Red Bull erachter gaat zitten, denk ik. Oh ja, ja, ja, ja Dat zijn de grote vrienden, hè? Dat zijn grote vrienden. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, Red Bull heeft volgens mij al een paar auto's in het GT3-kampioenschap in Europa uh, oh. rijden, dus uh, okay. een paar van die auto's, uh, uh, volgens mij Loop Racing ook nog meegekregen met GT3's, uh, met uh, Red Bull reclame, dus uh, ze zitten er al in. Dat is, uh, 1 plus 1 is 3 als ik dat zo hoor. Ja, ja, ja, klein wereldje. Autosport blijft een klein wereldje. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. weet je, je, je ziet maar, uh, vanaf volgend jaar zie je gewoon het zee op Zandvoort een heel klein wereldje. <laughs> Oké, okay, uh, nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. En, uh, uh, we gaan je volgende week... Ik moet ook, ik moet ook een beetje dromen. Eh. Ja, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk Droom tuurlijk. lekker door. Uh, Rindel. Ja, Rindel. Ja, dat, ja, dat, ja, dat doe ik ook hoor, doe ik zeker. ook. Nou, zeker. Nou, ja, Dank je wel weer voor deze week in ieder geval. Ja, ja. en uh, mocht je een Formule 1 auto willen hebben, dan... Uh, hij staat dus uh, bij Buco. <laughs> <Bij Buko. laughs> ik, ik heb de trailer bij me, dus we kunnen hem even gaan steken. Ja. Oh. <laughs> ik wens je veel plezier daar. Uh. Ja, Dank je wel, man. Oké, okay, wel, En uh, hoi, hoi. we gaan lekker driften... Met the uh, gesto. Over drie weken gaat gebeuren natuurlijk Formule 1 uh, in Nederland. En uh, wij zijn erbij met uh, CFM Race Radio het hele weekend uh, lang, uh, Benno. En ik heb net een gloed-gloed uh, nieuwtje. Dat uh, Mental Theo die gaat drie dagen draaien en, uh, op het circuit. En volgende week in onze uitzending. Kijk, kijk, kijk, kijk. Mental Theo. Mental Theo. Daar hebben we het dan over. Volgende week hebben we ons bij Zandvoort op zaterdag. Hier is Diamonds. een lekkere hit uit de jaren 80. Herb, Albert en uh, Janet Jackson. Je kent ze wel uiteraard helemaal, Janet Jackson. Hè? De zus van uh, Michael hebben we het dan over. Ja, en en dit was een uh, hit, uh, inderdaad, uh, Diamonds. En Herb. Albert, Albert die, die, dat was die troppetiste. Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja, die hoorde je net. Ja, die was ook, uh, ook een heel, heel, heel uh, hele beroemde heel man. Hele beroemde man. man hele uh, uh, gemaakt ook. Ja, heen. heel mooi nummer. Ja, zeker. Nou. Je hoorde hem in ieder geval uh, bij CFM vlak voor een beest. Ja, uh, even over wat beesten. Uh, We gaan het vandaag uh, hebben over druifje, peertje en spruitje. Oh, <laughs> ja. je hebt ze wel uitgekozen. Ja, ik, heb, ik kies ze wel uit. Hè. Dat, dat is zo leuk. Het uh, zijn pups: uh, het is een uh, druifje, is een reut, peertje is een teef. En een spruitje is de kleinste teef. Het zijn drie knappe pups: Australian Shepherds met border collie. Dus een, uh, nou, een hele bijzondere combinatie. En hier heb ik uh, op foto een, uh, een van de pups. En dat is wel echt een schatje om uh, te zien: net 14 weken oud door omstandigheden natuurlijk weer in het dierenhuis terechtgekomen... en na nou, mensen zijn het hele vrolijke, vriendelijke beesten. Kinderen zijn ze niet gewend, maar met de juiste begeleiding... zal dat vast goed gaan, zo verwacht men. Houd wel rekening met de ras zoals eh, Als ze dus niet de juiste leidingsturing krijgen... dan gaan ze lopen drijven, zoals ze dat dan noemen... En, uh, en dan zijn, want dat zijn natuurlijk een paar uh, ja, kinderen, jonge honden, dus dat gaat helemaal los. Uh, dus je moet ze een beetje uh, begeleiden, kort houden, uh, duidelijkheid geven. Hè? Uh, Ik ben de baas. Ja, precies. Laten zien wie de baas is. En dat heeft natuurlijk uh, zo af en toe uh, een sterke prikkel nodig... Even kijken, ze moeten dus nog van alles leren. Zoals zindelijk worden, alleen blijven, commando's en huisregels. Dus je hebt een, een leuke uitdaging aan. En het staat niet bij of ze alle drie tegelijk worden, moeten worden meegenomen. Dat je ineens drie pups in huis hebt of uh, dat je er eentje kan krijgen. Dat moet je dus even vragen aan het Dierenhuis Kennemoland aan de Keesomstraat nummer 5. We uh, zullen nog even de checklist met je doornemen. Um, ze zijn geboren op 26 april van dit jaar. Uh, ze zijn vanaf gisteren, 4 augustus, zijn ze plaatsbaar. Ze kunnen ineens wel bij kinderen. Uh, hoeven dus niet bij uh, soortgenoten. Ze kunnen bij andere honden. kunnen bij katten. Dat hebben ze al uh, uitgeprobeerd voor je. hebben geen speciale verzorging nodig. zijn gecastreerd en gesteriliseerd. Um, kunnen uh, nog niet alleen thuis blijven kunnen mee in de auto. Dat is al wel fijn. Gedrag aan de lijn, dat moet allemaal nog uh, geleerd worden. Zoals uh, basiscommando's en zinnelijkheid. waakzaam zijn ze wel. En ja, een Border Collie, de, dat is geloof ik de andere... Ja, dat zijn ongelofelijke werkhonden. Dus um, de helft van de hond, die wil ongelooflijk graag. Dus je kunt ook een... Uh, als je ze alle drie neemt, zit ik me ineens te bedenken... Kan je ook een kudde schapen nemen? Want dan heb je in ieder geval drie honden... Ja. Die, die ja, ja, ja, ja. kunnen schapen in bedwang te houden. Schapjes, ja, schapjes, schapjes. Ik, ik zie er wel eens filmpjes over Facebook... Hoe ze dat die Border Collies laten doen. Het is ongelooflijk hoe die honden, hoe snel ze zijn... En hoe goed ze hun werk uh, kunnen doen. Nou, leuke honden bij het uh, asiel. Jazeker, dit, uh, dit uh, keer heel, heel, heel erg, nou, eigenlijk altijd wel. Maar uh, dit is toch wel weer een bijzonderheidje. Kees. Een pareltje. Een pareltje, precies. En, uh, oh, hier heb ik nog de andere honden. Ik zou zeggen, neem contact op met Dieren Thuis. Uh, aan de Keesdomstraat. En dan uh, vind je alle informatie. En je krijgt ook alle informatie. Zeker. Nou, dankjewel voor uh, de dieren van de week. Zijn weer leuk. Ja.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 Ja, zometeen uh, krijgen we hem weer na vijf uur natuurlijk. Hè? Uh, onze grote vriend, uh, wat hoor ik nou Fred? allemaal? Fred, hij mm, ja, is ja, er weer. Ja, ja, ja. En we gaan gewoon lekker door met de muziek. Hier is Carol Emerald. Oh ja, lekker. En Riviera Live. I'm really tired of my concrete jungle.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 I'm alone. It's Monaco and Mr. Adam. En uh, Wat voor dag hebben we vandaag trouwens, uh, Benno? Is er nog speciale dag. Ja, het is uh, vandaag Wereld Oesterdag. Oh, lekker, ja. lekker, lekker. En ik zie op internet dat allerlei uh, vishandelaren of viszaken uh, mandjes oesters aanbieden of zelfs verloten. En uh, nou ja, mocht je ervan houden, ze dus zijn... Heb uh, je weet het wel eens gegeten? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik uh, is het niet verkeerd, toch? Nee, ik kan me in ieder geval lang geleden herinneren dat uh, oesters samen met uh, een champagneachtig drankje dat dat. Uh, gewoon lekker was. Ja, kerel. Zwartig was. Zeker weten. Het, uh, gisteren is de Sneekweek begonnen, wist je dat? De Sneekweek? De Sneekweek. Oh, de Sneekweek. Nee, ja, in Friesland. En uh, in, ik dacht dat het alleen maar zeilwedstrijden waren. Maar nee, ze hebben daar natuurlijk, net zoals hier in Zandvoort, een heel muziekprogramma met jazz en uh, nou, elke dag wel wat te doen. We dus, uh, springen over het water heen met een hele hoge stok, oh, hè? Ja, oh ja, ja, ja, ja, dat is ook altijd. Dat is wel leuk om te zien: redden ze het of redden ze het niet. En meestal redden ze het niet. En dat is natuurlijk het alleraardigste. Um, eens even kijken. Uh, dat is geloof ik. Uh, ja, uh, aanstaande dinsdag 8 augustus. Uh, kun je kijken naar de Flying. Acrobats, Hilarische stunts worden dan uitgevoerd met hoge sprongen. We, we hebben het er net over. Dat gebeurt dus eigenlijk ook allemaal op de Sneekweek. Uh, spectaculaire stunts worden daaruit gehaald. Dus ik zou zeggen Sneekweekfeest.nl. Daar kan je alles op terugvinden. En de, nou, de omroep Max hebben ze de hele week daar uh, aandacht voor voor uh, de Sneekweek en dan, uh... oh. Ja, dan kan je die uh, live volgen. Hè? Iedere middag hebben ze een uh, update daarover. Oké, okay, nou, hartstikke leuk. Uh, morgen is het mosterdag, dus uh, mosterd naar de maaltijd... als je de oesters niet hebt ge gehad. Dan is het uh, en dinsdag, we hadden het net over de beesten... dan is het internationale kattendag. Uh, eens even kijken, en voor alle ouders... Uh, vrijdag, 11 augustus, is het zoon- en dochterdag. Whatever. Goed, nou, we wensen maar weer. En ik zou zeggen, uh, we gaan er uh, nog een muziek draaien. En even... Zeker, ja, zometeen uh, is Fred weer natuurlijk. Ja, ja, en uh, ja. dan dus zijn we heel benieuwd wat hij zometeen na vijf uur gaat doen. ik ja, ben benieuwd. Voordat hij op vakantie gaat, hè. Dan ja. gaat hij naar het lekkere weer tegemoet daar. Ja. Uh, nou, lekker, lekker weer. Water, water, water, water, uh, water, uh. water, water. voor verzuipen. Ja, nou, hij gaat het uh, aan, hij durft het aan naar Kroatië. Maar eerst gaan wij uh, de reggae night voor je draaien. Hier is uh, Jimmy Cliff. And south and east and west. So you better look your best, man. Now lightning strikes at eight. So, so you better not be late. For this robot dogin, rockin', jamming. Fun, fun, loving. Yeah. Red gay night. We come together. I'm wel een beetje reggae vanavond op het uh, gastenplein. Je weet het maar nooit natuurlijk, hè? Nee. Wat we zeker hebben is uh, dat het uh, drukwerk wordt uh, daar ah, op het ah, gasthuisplein. Ah, uh, druk worden uh, tegen. Ja. Uh, en opmerkend. Uh, schijnen liggen op mij en zo. En, oh ja, uh, en ligie. Je loogt tegen mij. Ja, ja. Je gaat ze allemaal horen vanavond de grote hits huh. van uh, drukwerk op het gasthuisplein. De reggae uit uh, alweer het ene laatste plaatje zo meteen uh, is hij er weer. Hij is er weer en gelukkig uh, zit hij ook weer hier aan tafel. Hallo, hoog en Fred. Droog. Goeie. Ja, nog wel. Nog wel. He, je gaat het uh, water tegemoet, maar uh, je zit hoog en droog uh, daar, ja, nou, begreep ja, ik. Nee, maar dat zit, dat zit prima. Kijk, ik moet natuurlijk wel uh, door zaken heen en zo, dus uh, om daar te komen. Fred, dus je ja, gaat naar Kroatië volgende week. Het uh, ja. is een hele lange reis, uh, dwars door Duitsland. We hebben Google Maps er maar even bij gepakt, want... Uh, Fred. Hoe lang is het wel niet autorijden? Als het een beetje mij zit, uurtje of 19, 20. Oh, jezelf minuutje. Dat doe je toch niet in één keer? Dat doen we in één keer. Nou, zo. Nou, ga je wel. Zo meteen eerst een Entertainment for You trouwens. Op ja. Elektrisch mag ook. Moet je twintig keer aan de laadpaal. Die ga je bellen straks, Fred. Ik ga wat mensen bellen. Even kijken. Dan beginnen we met Arnold mijn plaket. over zijn nieuwe single uh, S'nachts na tweeën, nou die kennen we wel hè. Ja. Snags na tweeën, ja, dan een slaap ik hoor. Dat gaan we naar beneden. <laughs> met z'n allen hè. Ja, Dat met z'n allen. Ja, ja. Met z'n ja, ja. allen. Ja, ik bedoel jij kwam ja. over het drukwerk op het plein <laughs> en uh, we gaan we uh, kijken hoor bellen met uh, Patrick Damien en zijn nieuwe single heet het is terrasjes weer. Nee. dat, dat, dat, dat, nou, dat is zeggen. niet echt. Dat is, uh, moet je even nee, nee. Na, na maandag weer. Ja, nou, ja. Ik ga het in ieder geval even in Kroatië bekijken. Oh ja, ja, ja. ja. Hebben ze een lekker bier trouwens in Kroatië? Ja, zeker. Ja? ja, ja. ja, ja. Oh ja. Lekker. Zoals uh, Duitsers dat kunnen maken. Want die, uh, die kunnen heel, heel mooi bier maken. Oostenrijker, uh, Oostenrijkers ook. Uh, ja, ja, ja. Wij Heineken. Ook uh, niet verkeerd, nee. toch? Maar ja, uh, ik vind het iets fijner van smaak... Uh, Oostenrijks bieren ja, en zo. Ja, dat is wat. Uh, ja, ik heb het liever een beetje. Uh, het Belgisch bier. Oh ja, ja, ja. Ja, dat is helemaal gaaf. Zwa zware bieren. Dat zware bier. Ja, uh, ja, ja, ja. ja. Oké, okay. okay, okay, voordat we het ja. over bier gaan, <laughs> hebben we nog twee minuten. En dan, uh, dan is hij er weer met entertainment view. Kunnen we ook nog plaat aanvragen waarschijnlijk? Ja, eventjes uh, naar zfmartisten.nl. En dan rechtsboven in het uh, hoekje heb je een, een, een, een vinkje staan, tenminste, een, een linkje. Een vinkje-linkje. Een vinkje-linkje. vinkje-linkje. Dat, uh, Dat, uh, komt uh, naar mij toe. Hé, hey, fijne vakantie. En veel uh, ja, plezier zo meteen met Entertainment for You. Dank je Volgende week zijn wij er weer. Ja, en Mental Tio. Mental Tio in de uitzending. Kwart voor drie. Ja, als het mee zit. Als het mee zit. Mental Tio. Gaat hij ook nog spelen voor ons? Uh, nou ja, je zal wel een plaatje voor hem in draaien. Ja, uh, lekk lekker. Uh, uh, nou, even uh, een keer met de, de Mental kiesel. Tio. Ja de week dag oh.